Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Alle luchthaven van de Pakistanse stad Karachi hebben gewapende mannen het vuur geopend. Daarbij zijn zeker negen doden gevallen en ook zouden er drie aanvallers zijn omgekomen. Alle passagiers zijn in veiligheid gebracht, zeggen de luchtvaartautoriteiten. Pakistanse veiligheidstroepen hebben de luchthaven omsingeld en alle vluchten zijn geannuleerd. Er is nog altijd geweervuur te horen en er zouden twee explosies zijn geweest. Wie er achter de aanval in Karachi zit, is nog niet duidelijk. Een man en een vrouw hebben in de Amerikaanse stad Las Vegas twee politieagenten doodgeschoten die aan het lunchen waren in een pizzeria. Een van de schutters riep: Dit is een revolutie. De twee vluchten daarna naar een filiaal van het warenhuis Walmart aan de overkant van de straat. Volgens de politie riep de man daar dat iedereen naar buiten moest en vervolgens schoten ze een van de klanten dood. Achter in de winkel pleegden de twee daarna zelfmoord. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. PVV-leider Wilders vindt de antisemitische uitspraken van Jean-Marie Le Pen, het boegbeeld van het Front Nationaal, walgelijk. Le Pen zei over de Joodse zanger Patrick Bruel, die kritiek heeft op het Front Nationaal. We bouwen de volgende keer wel weer een oven. Een verwijzing naar de moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wilders werkt samen met de huidige leider van het Front Nationaal, Marine Le Pen. Zij heeft ook afstand genomen van de uitspraak van haar vader. Het weer in het zuiden en zuidoosten kan een onweersbui overtrekken. Mogelijk met hagel- en windstoten. Het koelt vannacht af naar 17 graden. Overdag eerst wolken en lokaal een bui. Later wordt het droog en gaat de zon schijnen. Het wordt 25 tot 30 graden. In de avond zware onweersbuien. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. This is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 Bummer okay. game. Okay. Makes me feel alive